Hoofdstuk 19. Wie waren er nou allemaal bij die ruïne? De volgende ochtend kwam de veldwachter rapport uitbrengen. En in dat rapport stond, zoals altijd, niets van belang. Er gebeurde nou een keer nooit iets in ondermate. Toen schraapte de burgemeester zijn keel, en hij vroeg op luchtige toon. Oh ja, uh, veldwachter, eh... Um, ben jij gisteravond nog bij de ruïne geweest? En weet jij wellicht of Bol en de Wit daar in de late avond nog geweest kunnen zijn? De veldwachter schudde meteen heftig zijn hoofd, terwijl de burgemeester hem gestreng en onderzoekend aankeek. Toen sprak de burgervader, Veldwachter, jij beweert altijd dat je goed op de hoogte bent van alles wat er in ondermate gebeurt. Dus... Uh, wat weet jij hiervan? Ja, nee, nee, nee, nee, schud nou maar niet zo met je hoofd. Jij hebt wel eens gezegd dat je alles weet wat er hier in ondermate gebeurt. Dus wat weet jij van deze duistere zaak? Nou, eh, niks, meester. helemaal niks. Nee, nee, wat moet ik daar nou van weten? En eh, hoe weet u dan wel dat die bol en die de wit daar geweest zouden moeten zijn? ''Dat is mijn zaak,'' antwoordde de burgemeester waardig. ''Ja, ja, ja, dat heb u mij al wel eens meer gezegd. Altijd als ik u iets vraag, dan zegt u altijd van, dat is mijn zaak. Maar hoe kunt u mij nou verklaren dat enkele personen u in het holst van de nacht bij de ruïne hebben horen niezen? Dat wou ik nou wel eens vragen.'' ''Zo, wou jij dat wel eens vragen, veldwachter?'' Wel, daar zal ik je dan een duidelijk en een afdoend antwoord op geven. Het is heel goed mogelijk dat enkele personen mij in de buurt van die ruïne hebben horen niezen, omdat ik bij de ruïne was. O zo, ik ben het hoofd van de politie hier in Ondermate, en zelfs al was ik dat niet, dan ben ik toch een vrij man in een vrij land. Ik zal dus net zoveel bij de ruïne gaan wandelen als ik maar wil, en als ik dat wil doen in het holst van de nacht. Dan doe ik dat. Ja, ja, natuurlijk, ja, dan doet u dat. Maar, uh, Wat nu weer, maar? Maar waarom doet u dat? Nou, dat is toch zeker mijn zaak? Ja, oh, jawel, dat is uw zaak, ja. Maar hoe moet ik hiervoor de openbare orde zorgen, als u maar altijd zegt van, dat is mijn zaak? Want nou bent u wel mijn chef, maar u zegt me nooit wat. U speelt geen open kaart met mij. Zo? Dacht jij dat? Ja, dat denk ik, of, uh, nee, dat denk ik niet, dat weet ik zeker. En hoe weet jij dat dan? Oh, dat weet ik al zo lang. Denk u maar eens aan dat rare geval in die tuin van Meiling, daar heb u mij ook nooit iets verder van verteld. In die keer toen uw hoed en uw jas in de werkplaats van Brilsra hingen, maar u was daar niet en dan dat geval dat u een keer een hele nacht zoek bent geweest? Ik weet heel goed dat er iets aan de hand is, hoor, in ondermate, maar ik kan er nooit achter komen wat het is, want u zegt mij nooit wat. En denkt u nou maar niet dat het zo leuk is voor een politieman, als je voelt dat je eigen chef geheimen voor je heeft? Ze zouden hier in het dorp nog wel eens kunnen gaan denken dat ik geen verstand heb in mijn kersenpiet. maar dat zal ze dan niet glad zitten, want ik zal er achter komen. Dat is vast en dat is zeker. Ik zal er achter komen. Zo, nou, dat is ook jouw taak natuurlijk, hè, om overal achter te komen. En ben je nou klaar met je redenvoering? Ja, bijna wel, maar nog niet helemaal, want ik weet nog wat. Ik weet ook dat Brilstra meer weet dan ik. Ik weet dat u heel dik bent met Brilstra en dat u iets met Brilstra hebt waar ik niks van weet, en daar kom ik ook nog wel een keer achter. Nou, nou, zeg, jij hebt grote plannen, veldwachter, zeer lofwaardige grote plannen. Maar goed, er is nog een ding wat ik je wilde vragen, uh, wat was het ook weer? O oh ja, um, is het waar dat men in het dorp rondvertelt dat het spookt in de ruïne? Dat wordt wel gezegd, ja, dat hebben ze altijd gezegd. Ja, er zijn nog altijd van die middeleeuwse mensen hier in het dorp die aan spooken geloven. In de laatste tijd hoor ik dat praatje weer wat meer dan vroeger, maar... Uh... Ja, dat is allemaal lariekoek, praatjes en kletsika en Laricoek. Weet je dat zo zeker? Dat weet ik heel zeker, burgemeester. Zo, en uh, is het waar dat er soms vreemde geluiden gehoord worden in of bij de ruïne? Ja, dat is ook waar, en die geluiden die komen niet van een spook, die komen van een mens, een mens van vlees en bloed. Dat weet ik ook zeker, want vannacht... ja. Ja, wat wou je zeggen, vannacht? Ja, niks vannacht. Ja, jawel, jij wilde iets zeggen over vannacht. Nou, best, als u het dan weten wilt, vannacht waren er van die rare geluiden in de ruïne, en dat was geen spook, dat was een mens, een mens van vlees en bloed. Hoe weet je dat? Ben je gaan kijken of zo, veldwachter? Nee, nee, ik ben niet gaan kijken. Ik heb eerst gedacht dat het, uh, nou ja, dat het de wind was. en uh, Dus jij was bang voor die geluiden. Goed, als u dat dan ook nog horen wilt, ja, ik was bang voor die geluiden. Ik ben geschrokken en ik ben weggelopen. Maar ik heb erover nagedacht en nou weet ik zeker dat iemand me bij de neus heeft gehad. En dat zal me geen tweede keer gebeuren. Dat spook, dat pak ik nog wel een keer in zijn nekvel. Zo, zo, zo. Ja, ik herhaal, je hebt grote en lofwaardige plannen, veldwachter. En ik weet nog veel meer, burgemeester. U zegt dat Bol en de Wit bij de ruïne zijn geweest. Dat heb u niet van mij, dat heb u van niemand anders. En van wie u dat hebt, dat weet ik niet, en dat vraag ik u ook niet, want dan zegt u natuurlijk weer van, dat is mijn zaak, maar die persoon... Die u dat verteld heeft, dat zal dan ook wel degene zijn geweest die in de ruïne voor spook heeft gespeeld. Ja, ja, ik heb erover nagedacht en mij zullen ze geen tweede keer belaat tafelen. En dan nou moest u mij maar eens vertellen van wie of u weet dat Bol en de Wit vannacht bij de ruïne geweest zijn. De burgemeester keek zijn politieman opgetogen aan. Veldwachter, geef me de vijf. Ja, ja, ik meen het. Kom hier. Geef me een hand, kerel. Veldwachter, zo mag ik jou horen. Gompie, ik dacht dat u neidig zou wezen als een spin. Ja, dat dacht ik eigenlijk eerst ook, maar nee, nee, ik ben totaal niet neidig. Veldwachter, je valt me ontzaggelijk mee. Weet je, ik heb altijd gedacht dat je niet zo erg slim was, maar nu, nu val je me ontzaggelijk mee. Nou, uh, Dank u wel, burgemeester. Veldwachter, ik ben blij dat ik je dit zeggen kan. Je valt me honderd procent mee, en ik zal rekening houden met wat je gezegd hebt. Dus, ik zal daar mijn voordeel mee doen, en ik zal het bepaald niet vergeten. Wij spreken hier nog wel eens over. En verder, veel succes met je werk, en uh, tot morgen dan. Ja, ja, maar... Uh... Nee, nee, nu spreken we daar niet verder over. Je kunt nu gaan. Tot morgen, veldwachter. Tot morgen, burgemeester, zei de veldwachter. Toen de diende verdwenen was, wreef de burgemeester zich een beetje zorgelijk over zijn schedel, want hij begreep heel goed, dat er nu spoedig een eind aan het spelletje zou komen, en dat hij haast moest maken. Het was ook niet zo vreemd, dat de veldwachter nou eindelijk lont begon te ruiken. Die avond waren ze weer met hun drieën in de ruïne aan het werk. Dat wil dan zeggen dat Brilstra en zijn zoon met een schop bezig waren, terwijl de burgemeester nerveus en ademloos stond toe te kijken. ''Wij moeten haast maken,'' sprak de burgervader, en hij deed verslag van zijn gesprek met de veldwachter. Juist op dit ogenblik stootte de schop van Hannes niet meer op steen, maar op hout, en de jongeman riep uit, ''Ik geloof dat ik er ben.'' Luister maar, hier zou een luik kunnen zitten. Inderdaad gaf de schop van Hannes een vreemd hol geluid. Onder het hout scheen een holle ruimte te wezen. De burgemeester wreef zich blij in de handen en enthousiast riep hij uit. Ja, we zijn er, daar moet een luik zitten. Uh, uh, ga opzij, Hannes, dit is werk voor je vader. Uh, Kom aan, Brilstra, wij zijn er bijna. Eindelijk zullen wij dus de oplossing vinden van het raadsel, aanschoo <coughs> dit eeuwenoude leuk, waar ik mijn voet haast op versteuk, Aanschouw het puin der eeuwenstof, dat telkens neervalt met een doffe plof, aanschoo de held. Brilstra werd er helemaal kriegel van. Ja, burgemeester, nou moet u even horen, gaan we er nou vanavond een liefhebberij toneel van maken, of gaan we even een luik openbreken? Ja, beste Bril, je hebt natuurlijk gelijk. Het ogenblik voor een vers is wellicht nog niet gekomen. Doe je plicht, Bril, open dit leuk. Ik ga op wacht staan, en als ik onraad bespeur, dan miauw ik als een kat. Brilstra knikte kort af. Ja, dat is wel beter, burgemeester, want dat gaat weer een heleboel lawaai maken, en daar kunnen we geen pottenkijkers bij gebruiken. Uh, Hannes, geef eens even de drilboor. Alsjeblieft pa. Uh, mooi zo. Is even kloppen. Uh, ja, want waar het geluid hol is, daar moet ik boren natuurlijk, hè? Brilstra klopte tot hij een wel zeer hol geluid hoorde. En Hannes zei: Ja, daar moet je wezen pa. Ik hoor het ja. Nou, Hannes, daar gaat hij dan. Piepend en knarsend ging de boerder in. En Hannes vroeg: Is dat hout hard? — Ja, wel geweest, Hannes. Dat hout, dat is lang geleden heel hard geweest, maar, naag, nou, het is zo vermollend. De boor gaat erin als in koek. De burgemeester kwam aanlopen, en Brilstra zei. — Een gat heb ik er al in. Eh, nou kunnen we gaan zagen. — Zal ik dat doen, vader? — Ja, dat is goed. Zaag er maar een flink stuk uit, Hannes. De zaag sneed piepend door het hout, en de burgemeester zei. — Oeh! Wat een geluid! De rillingen lopen over mijn rug. <laughs> ja, ja, daar kunt u niet tegen, hè? Nee, die, nee, daar kan ik totaal niet tegen. Uh, dat hout, is het hout erg hard, Hannes? Helemaal niet, burgemeester. Nee, dat hout, dat is vermolmd, zei Brilstra. U moet denken, dat ligt daar al honderden jaren onder die rommel en onder dat puin. Het is misschien wel een paar honderd jaar afgesloten geweest van de lucht. Anders was er helemaal niks van over. Gaat het een beetje, Hannes? Ja, bestvader, hoort u het? Daar zit niks onder, het is zo hol. Ik zaag er een flink brok uit, en dan zullen we wel zien wat eronder zit. Ik zou zo denken, een stenen trap, hè, of een gang, opperde de burgemeester. Nog een klein stukje, zei Hannes nog, dan zijn we er wel, en dan... Op dit ogenblik gebeurde het. De mannen hoorden een geluid van splinterend hout, en toen een gil van Hannes, en meteen verdween de jongen in de diepte... De echo's van het lawaai rolden door de ruïne. Goeie hulp, fluisterde Brilstra. De burgemeester was bleek om zijn neus geworden, maar hij lag al op zijn buik bij het gat en hij begon te roepen. Hannes? Hannes, waar ben je? Hannes, hoe is het met je? Ben je gewond? Toen kwam, van tamelijk ver, de nuchtere stem van Hannes. Ja? Ja, ik ben hier. Eerst even voelen of ik nog helemaal heel ben. Die jongen had zijn ribben wel kunnen breken, zeg. Ja, en zijn benen. Hannes? Hannes? Heb je wat gebroken? Nee, pa. M mijn broek is gescheurd, geloof ik. En uh, ik heb een bui op mijn voorhoofd. Maar verder is er niks. Nou, gelukkig mij. Alleen maar een beul. Ja, die heeft zeker geluk gehad. En we mogen blij zijn dat wij niet in dat gat gevallen zijn, burgemeester. Wij waren er niet zo goed van afgekomen. Wij hadden minstens onze benen gebroken. Nee, nee, Bril, zeg dat wel. Maar eh, moeten we nu niet iets doen? Oh, ja, natuurlijk. Als, als u me nou eerst even de lantaarn geeft. Ja, dank u wel. Goeie genade. Wat een diepte. Jongen, jongen, zeg, Kijk u eens, burgemeester, dat is minstens een meter of vijf, zes. Toen nou pa, schijn me nou niet zo recht in mijn ogen met die lamp. Laat u de lantaarn maar zakken aan een touw of zo, dan ga ik hier even polshoogte nemen. Ik ben nou een keer toch beneden. O, oh, nee, jongen, dat doen we niet, hoor. Dat is me veel te gevaarlijk. Ach, kom nu, bril, zo gevaarlijk zal dat toch niet zijn. Nou, dat weet ik nog niet. Weten wij veel wat er hier nog meer in kan storten? Aarzelde Brilstra. Maar Hannes riep. Ah, vader, laat u nou die lantaarn even zakken. Nee, jongen, dat is me veel te link. Er kunnen daar wel gaten zitten. Wie weet stort straks die hele oude rommel naar beneden. Ah, nee, vader, het gaat wel. Laat dat ding nou zakken, dan kan ik hier minstens even om me heen kijken. Heus, er gebeurt hier niks. Nou, zeg, Bril, ik geloof... Ik zou het maar doen, zeg. Nee, ik weet iets beters, burgemeester. Wij gaan met z'n tweeën ook naar beneden. Uh, uh, wat? Wij? Naar beneden? In dat gat? Ja, waarom niet? U zegt zelf dat er wel geen gevaar bij zal wezen, dus uh, dan kunnen wij ook wel naar beneden gaan. Ja, ja, dat is allemaal goed en wel. Maar hoe moeten we dan in dat gat komen? Of moet ik misschien naar beneden springen? Wel, nee, ik heb altijd touw bij me. We laten ons gewoon langs het touw naar beneden zakken. Naar beneden zakken? M moet ik mee laten zakken L langs een touw? Oh, dat gaat heel best door, burgemeester. Dat doen Hannes en ik zo vaak, bijvoorbeeld als we in de kerktoren aan het werk zijn. Ja, ja, maar... Euh, hoe komen we dan weer boven? Nou, gewoon. We klimmen weer langs de touw naar boven toe. Touw klimmen? O, oh, goeie helle pril, Dat heb ik in meer dan veertig jaren niet meer gedaan. Ik was er trouwens nooit zo erg goed in, hoor. Ik was een beetje... een beetje dikke jongen, zie je? Mast klimmen, dat ging nog wel. Maar touw klimmen, goeie hemel nee, zeg! O, oh, burgemeester, u zult eens kijken hoe goed dat gaat. Als u een keer beneden bent en u wilt echt graag weer naar boven en er is geen andere weg, nou, dan klimt u wel, hoor. En Hannes, die kan u nog een duwtje geven. Ja, jij hebt mooi praten, zeg, maar ik ben nog niet beneden, ik ben nu nog boven. Nou, dan zullen we dat touw eens even goed stevig vastmaken en dan zijn we zo beneden. Ja, maar ik ben niet zo slank als jij. Ik bedoel, dat buikje van mij, en, en, uh, oh, een beetje touw klimmen, dat is juist reuze goed voor een buikje. U moest, u moest eigenlijk elke dag een beetje touw klimmen, he, daar, uh, daar blijf je jong en slank bij. Nou, zeg, Brilstra, dat is goed voor Hannes, en, en, jij, nou ja, j, jij bent dat ook wel gewend, en, zoals u wilt, burgemeester. Ik zal nu dat touw vastmaken, en dan laat ik me naar beneden glijden, dan, uh, dan zullen Hannes en ik die schat samen wel ontdekken, als die er nog is, natuurlijk. Nee, nee, dat laat ik niet toe, daar wil ik bij zijn. Nou, dan moet u meegaan naar beneden. De burgemeester begreep wel, dat verder tegenstribbelen niet zou helpen, en bovendien was die veel en veel te nieuwsgierig. Brilstra maakte het touw vast aan een paal, en even later liet hij zich handig in het gat zakken. Zo, komt u nou ook, burgemeester? Ja, ja, ik zit al op mijn... Uh, ik zit al, wil ik zeggen. Zo, en nu knijp ik... En nu... Oeh, uh, oeh... Oh, ging ik me toch bijna naar beneden? Ja, maar dat is de bedoeling ook, burgemeester. Als u daar op de rand van dat gat blijft zitten, dan komt u nooit beneden. toen nou, laat u nou maar glijden. Uh, ja, ja... Ik kom al Ik zeg toch dat ik kom. Ja, maar u doet het niet. Jawel. Jawel. Ik vind alleen dat glijden zo, zo griezelig. O, oh, oh, nou dan dan dan moet het maar. Daar kom ik. O, oh, o. Oh. En met een doffe smak kwam de burgemeester naast Hannes neer. Oh, oh mijn stuitje. Oh, oh. Precies op mijn stuitje, net op de stenen. O, oh. o, oh. nou, kom nou, burgemeester, het zal best wel meevallen. U bent er nu in elk geval, hè? Uh, ja, <clears throat> ik ben er, ja. Maar hoe ik hier straks weer uit moet komen, dat weet ik niet. Goeie, help zeg, wat een smak vast dat. Nee, ik zei het al, dat touwklimmen, dat is niets voor mij. Een, een, een volgende keer nemen we een ladder mee. Touw klimmen? <laughs> dat hebt u nog helemaal niet gedaan. Tot nog toe was het alleen maar touw zakken. Nee, dat klimmen dat komt straks wel hoor, burgemeester. Gaan we nou eens kijken? drong Hannes aan. Ja, ja, zei de burgemeester. Ja, goed, laten we maar eens gaan kijken. Uh, dat klopt, schijn eens bij met die zaklantairen. Eens kijken, ja, hier moeten we zijn. Dit hier moet de wijnkelder zijn. Dat kan niet anders. Oh, waar ziet u dat aan? Nou, zeg bril, dat zie je toch zo. Een echt onderaards gewelf. Kijk eens hier boven ons hoofd, naar die zware stenen bogen. Het is een echt wijngewelf, hoor. Ik wil zeggen, een, een wijn. Kelder verdraaide hooikoorts, Komt natuurlijk weer door al dat stof hier. Ja, u hebt heel wat stof laten opwaaien, toen u daar net zo op uw stuitje ging zitten, ja. Praat me daar niet van, Brilstra, daar heb ik nog een week plezier van, dat weet ik nu al. Ja, zei Hannes, maar als dit dan nu echt de wijnkelder is, hè, waar zijn dan de wijnvaten, want we moeten een derde vat hebben, en ik zie hier geen enkel vat. Ach, kom nu, Hannes, wat denk je nu toch? Wijnvaten, die zijn van hout. Die wijnvaten zijn allang tot stof vergaan, tot stof, jongen, hier staan wij in het stof der eeuwen, tot zaagsel is het vat vergaan, nu zoeken wij dus in dat zaagsel, waar of dat wijnvat heeft gestaan. Ja, dat vind ik nou zo mooi, hè, zoals u dat dichten kunt, zei Hannes. Je schiet er alleen niet zoveel mee op, als je een wijnvat zoekt, en je ziet alleen maar stof, zei Brilstra nuchter. De burgemeester schudde zijn hoofd. Brilstra, je bent een beste kerel, maar voor mooie kunst, voor mooie verzen, daar heb je toch geen gevoel voor? Nee, nee, totaal niet, burgemeester. Voor vaarzen nog wel een beetje, maar voor verzen bepaalt niet. Nou, wat doen we nou? Wat we nu doen? De kerel, dat is nogal glad. Wij gaan zoeken naar de resten van die wijnvaten, en die moeten wij hier kunnen vinden. Nou. Waar dan? Heel makkelijk, Bril, een wijnvat, dat is van hout, maar, ik wil zeggen, de duigen zijn van hout, maar de hoepels die erom zitten, die zijn altijd van metaal, en de sponning dikwijls ook. Kijk eens even, hier ligt wat, riep Hannes. Goed zo, Hannes, jij hebt een goed verstand. Inderdaad, schijnt eens beter bij. Ja, ja, ja, kijk, hier liggen twee ijzeren hoepels. Uh, daar is de muur, dus hier moet dat eerste wijnvat hebben gestaan. Nou, veel wijn zit er niet meer in, hè, zei Brilstraan nuchter. Nee, natuurlijk niet. In een wijnvat dat tot stof is vergaan, zit geen wijn meer. Nu gaan wij behoedzaam verder. Ach, gad, bah, zeg, een spin in mijn nek, Jacky. Uh, Hannes, help eens gauw, er zit een spin in mijn nek. Bah, ik zie niks, hoor, zei Hannes. Ja, maar ik voel het wel. Bah, gatsie, ik geloof dat hij al over mijn rug wandelt. Nou, daar kan ik niet bij komen, hoor, zei Hannes. Nee, dat zal niet gaan. Urgh, een spin op mijn rug. Urgh, bah. Och, och, och, wat moet ik toch veel over hebben voor mijn gemeente. De weg van een burgemeester gaat niet over rozen. Nee, over puin. Kijk, hier eens even. Hier liggen weer een paar hoppels. Prachtig, Hannes, prachtig knaap, goed zo, ja, ja, ja, dat kan heel goed knoppen, ongeveer twee meter tussenruimte, dus hier heeft het tweede wijnvat gestaan, nu weer twee meter verder en ja, ja, kijk, hier moet het derde vat geweest zijn, nu moet hier achter dat vat een niswezen met een houten sponning en in die sponning moet dan een sleutelgat zijn, eens even kijken, Hannes, schijn me eens bij met die lamp. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, kijk hier. Hier is de nis. Goed zo. Ja, foei, foei. Ha, uh, ha. Ik, ik, ik transpireer van de opwinding, zeg. Ja, ik zweet er ook van, zei Brilstra. Ziet u wat? Vroeg Hannes ademloos. Houd die lantaarn nog eens wat dichter bij zich. Ja, goed zo, Hannes. Nee, nee, niets. En toch. Wacht eens even. Ja? Ja, kijk hier, iets hoger, Hannes. Hier. Ja, kijk, hier is een sleutelgat. Ja? Ja, jawel, het zat helemaal dicht met stof en spinrach, maar als ik met mijn vinger hier in dat gat... Ja, kijk, hier hebben wij een sleutelgat. Uh, Bril, gauw, geef de sleutel. Ik, hè? De sleutel? Ja, toen nu, Bril. Vlug nu, de sleutel. Misschien gaat dat deurtje zo wel open. De sleutel? Ik heb helemaal geen sleutel. U hebt de sleutel. Ik? Ik de sleutel? Maar man, hoe kom je erbij? Wat zeg je me nu? Ik heb die sleutel juist aan jou gegeven om hem te ontdoen van de roest. Ja, nou, dat heb ik gedaan. Met olie en benzine. En eergisteren heb ik u die sleutel teruggegeven. N nee, niet. Dat is... maar Prilstra, dat is... ja, dat is de waarheid. Ik heb u die sleutel gegeven, in een papiertje, omdat die helemaal vet was van de olie, en toen hebt u dat pakje in uw zak laten glijden. Ik heb het zelf gezien. Niet, niet toch? Heus? Ja, heus, dat weet ik heel zeker. Goeie help. Ja. Jij hebt gelijk, jonge, jonge, dat is waar ook, heb ik me verdorie dat ding thuis laten liggen, o, oh, wat ben ik een ezel. O, oh, nou ja, burgemeester, als u het dan toch zelf zegt, dan mag ik het niet tegenspreken. O, oh, lieve help zeg, wat zonde, wat doodzonde. En wat doen we nu? U zult die sleutel moeten gaan halen, zit niks anders op, hè? Hé, wat is dat nou jammer? zuchtte Hannes. De burgemeester keek hem neidig aan. Ja, zeg, hoor nu eens even, Hannes, nou moet je een mens geen gloeiende kolen op zijn hoofd stapelen. Iedereen kan toch wel eens een keer een beetje iets vergeten? Ik ben ook maar een mens. Zeg, Bril, kunnen we dat deurtje niet openbreken? Burgemeester, alsjeblieft, nou vraag ik u toch, nou hebben we een sleutel, en nou moet ik weer gaan breken. Ik doe tegenwoordig nooit meer wat anders dan openbreken. Nee, ik, nee, dat doe ik niet, we moeten naar boven in de sleutel gaan halen, daar zit niks anders op. Oh, oh, goeie, help, uh, ja, ja, naar boven moeten we ook nog, ja, in een touw klimmen, met een beschadigd stuitje, <coughs> dat zal niet meevallen, niks aan te doen, nou ja, moet maar, hè. Ja, en dan moeten wij hier maar op u wachten, burgemeester, totdat u terugkomt met die sleutel, meende Hannes, maar Brilstra zei. Nee, nee, dat doen we niet. Nee hoor, nee, het is al zo laat. Kom op, Hannes, we gaan weer netjes mee naar boven en dan gaan we met z'n allen naar huis. We moeten eerst slapen en morgenavond gaan we terug, met een sleutel. En als iemand anders ondertussen dat gat in de vloer ontdekt, waar Hannes doorheen ge gevallen is, wat dan? vroeg de burgemeester. Nou, dan toch nog niks, burgemeester. Wij zijn de enigen die weten dat er hier beneden wat te vinden is zei Brilstra. Hm, ja, ja, daar zit wel iets in. Nu ja, dan nu maar uh, naar boven, hè? <tiek> ik, uh, ik heb me straks flink bezeerd. Het zal niet meevallen. Enfin, zou klimmen dan maar. Als het nu nog mast klimmen was, dan... Uh, nou, uh, gaan jullie maar eerst, hè. Nee, ga nu maar eerst, burgemeester. Dan, uh, dan kunnen wij u een beetje helpen en, uh, en u een duwtje geven... De burgemeester keek Brilstra onzeker aan. Ja, uh, denk je dat dat nodig zal zijn? Nou, uh, wijs me nu maar even hoe ik touw moet klimmen. Heb ik in meer dan veertig jaren niet meer gedaan, Bril? Kijk, dat gaat zo, burgemeester. U slaat uw benen om het touw heen, dan het touw goed vastpakken met uw handen en dan optrekken. Zo, ziet u wel. Uh, ja, ga eens aan de kant, dus... Ik sla het touw nu niet om mijn benen heen, maar mijn benen om het touw. Je doet dat of mijn benen van rubber zijn. Dus nu dan, daar ga ik. Ik trek nu. Ja, optrekken, flink trekken. Ja, goed zo, knijpen met uw benen, riep Prilstra. Ja, ik ga al. Het gaat, gaat goed. Het gaat best. Het, het gaat... »Het gaat heel, heel...« hechte de burgemeester. Hij kwam ongeveer zeventien centimeter van de grond en smakte toen weer naar beneden. »Nee, nee, dat gaat toch niet zo best, hè? Daar sta ik weer. Ik weet niet hoe ik dat doen moet, hè? Ik moest me eigenlijk eens rustig een uurtje kunnen oefenen. Ja, dat is allemaal best, hoor, als ik daar dan tenminste maar niet op hoef te wachten, want ik wou eigenlijk wel graag naar bed,« zei Brilstra. Eh, uh, malligheid. allemaal onzin, het zal wel lukken. Nou, nog eens proberen, daar, daar gaan we weer. Uh, handen aan het touw, benen eromheen, uh, uh, hup, hup hupsakkie. hupsakkietje. Ja, burgemeester, met al dat gespring en dat hupsakkietje komt u natuurlijk nooit boven. Kunt u nou klimmen of niet? Uh, wat dacht je ervan, als je me hier zo ziet modderen? Als ik u daar zou zien modderen, dan geloof ik dat u nooit boven komt. Goed bekeken bril, uitstekend gezien, dat lukt mij nooit. Jullie zullen me op moeten, heisen, anders gaat het niet. Ja, ik heb je gewaarschuwd, ik heb je gezegd dat ik in meer dan veertig jaren... Ja, ja, dat weten we nou wel. Enfin, dat zal dan nog een heel wij worden. Uh, Hannes, kom eens, wij gaan eerst naar boven en dan trekken we wel of zo... Dan moet u dat touw straks maar onder uw armen doorhalen, en dan hijsen Hannes en ik u wel op. Als een kat klom Hannes naar boven, en zijn vader volgde hem wat langzamer. Toen maakte Brilstra een lus in het touw, en die lus legde de burgemeester onder zijn oksels. Het werd een zwaar karwei, en het kostte Hannes en zijn vader menige zweetdruppel om de burgemeester naar boven te hijsen. Toen trokken de drie samenzweerders door de stille nacht naar huis, met het vaste plan om de volgende avond een beslissende aanval te gaan doen op de schat.